door Almegens met het NOS-journaal. Ook in Duitsland is het aantal coronabesmettingen weer toegenomen. Het Robert Koch-instituut, dat de cijfers bijhoudt... meldt 14.000 nieuwe besmettingen. Dat is een toename van bijna 3.500 vergeleken met de dag ervoor. Dat lijkt mede het gevolg van een inhaalslag. Door een technisch probleem waren gisteren niet alle nieuwe gevallen bekend. Toch lijkt de pandemie ook in Duitsland aan een opmars bezig. Ook al steken de cijfers nog steeds gunstig af bij andere landen... zoals Nederland en België. In de Verenigde Staten is gisteren een recordaantal nieuwe besmettingen geconstateerd, meer dan 82.000. Dat zijn er 6.000 meer dan het vorige record op 16 juli. Volgens de New York Times lijkt het er niet op dat de groei aan het afremmen is. De aanpak van het virus speelt ook een rol bij de verkiezingen. President Trump zegt dat er snel een vaccin is, maar volgens de democratische presidentskandidaat Biden gaat het nog maanden duren voordat een vaccin op grote schaal beschikbaar is. Protesten tegen een avondklok in de Italiaanse regio Campania hebben in Napels geleid tot ongeregeldheden. De betogers gooiden met stenen en rookbommen naar de politie. De politie zette traangas in en arresteerde een onbekend aantal reilschoppers. De betogers vrezen dat de avondklok zal uitmonden in een totale lockdown met grote financiële gevolgen. De explosieven die zijn gevonden na een brand in Sneek blijken opgegraven munitie te zijn. Gisteravond was er brand in een flatwoning. Tijdens de ontruiming werden in een woning naast het brandende appartement een hennenplantage en explosieven gevonden. De eigenaar van die woning in Sneek is aangehouden. Het weer vrij veel bewolking en een enkele bui. Het wordt 14 tot 15 graden. Morgen enkele buien mogelijk met onweer en dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er een vertraging op de a 10 Ring Amsterdam... tussen af het en Durgedam staat 4 kilometer... met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een aanrijding, twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 A waiter and a fancy boy From dawn to late at night He's working hard We zijn weer terug in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort, 24 oktober. Het is nu Goedemiddag Zandvoort geworden en ik hoop dat ik dat ook kan onthouden. We gaan in het tweede uur praten met Tisha Lijnzaad en die is lid van het Rode Kruis. In de rubriek Hoe is het nu met? Praten wij met Jerry Kramer. Soms is het stil en soms horen we wel wat van hem. In het laatste gedeelte praten wij met Hans Jansen. Bon voisin makelarij. En bon voisin betekent goede buur. Als het goed is, is Tisha al... Uh aan de lijn. Tisha, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemorgen. Okay. Goedemiddag, ja. Binnen vijf ja. minuten slik ik me er alweer in. Mm -hmm. Tisha, jij bent lid van het Rode Kruis. Ja, dat klopt. En hoe lang ben je al lid? Um, nou, ik heb in februari mijn Oranje Kruis diploma gehaald, samen met mijn broertje. En eigenlijk uh, zijn mijn ouders al jaren vrijwilliger bij het Rode Kruis. Dus ik ben er wel een beetje bekend mee. Ja, je, bent, je bent ermee opgegroeid. Ja, eigenlijk wel. Um, een oranje kruisdiploma? Is, is dat uh, verwarrend omdat het een EHBO-rode kruis is? Nee, ja, zo heet het boek zo. Na, ja, zo heet eigenlijk gewoon het diploma. Oh, oké. Dus, nee, niet anders of zo. Oh, okay. hey, uh, als je ermee uh, mee opgegroeid bent, hè, ben je vroeger wel eens meegeweest naar uh, evenementen met je ouders? ja. Ja, en, en, ja. Ik vond, ja. En, en daar ging het bloeien? Ja, eigenlijk wel. Want uh, ik vind het gewoon heel leuk om um, mensen te helpen, zeg maar. En daarom wil ik ook heel snel mijn diploma halen. Mm -hmm. Nou, heb je wel je diploma, maar het is natuurlijk angstvallig rustig met evenementen in Zandvoort. Of hebben jullie nog, uh, nog activiteiten gedaan de laatste tijd? Um, nou ja, nu met corona gaan heel veel evenementen niet door. Maar ik ben wel... Een keer meegeweest naar het circuit, toen ik mijn diploma had gehaald. Ja, dus het circuit heeft nog wel uh, EHBO en Rode Kruis mensen nodig? Ja, soms wel, ja. Dat, dat gaat nog wel door, maar voor de rest is het, is het heel erg rustig. Ja. En hoe is het in het Rode Kruis in Zandvoort? Nou ja, het is gewoon uh, heel erg gezellig. En uh, ja. ja, wat kan ik eigenlijk wel zeggen... Uh, um, ik, uh, ik, ik weet niet of jullie nu nog bij elkaar komen of jullie uh, een soort herhalingscursussen doen. Of, omdat je nee, je eigenlijk niet de handen meer. Handen. Want ja, dat corona. Mm -hmm. Nee, maar ja, de, de lessen gaan gewoon, gewoon niet meer door. Mm -hmm. Omdat het corona, coronatijd is helaas. Ja, dus het ligt, ligt allemaal stil. Uh, maar ja. uh, als je je diploma hebt, dan moet je toch ook zoveel herhalingsoefeningen uh, of cursuslessen doen. Ja, klopt. En dat, dat ligt nu ook stil, of niet? Ja, maar um, als het goed is gaat het begin januari 2021 weer door. Ja, ja dan, uh, dan hopen we met z'n allen dat het wat rustiger is in de, mm -hmm. de coronawereld... ...en dat het Rode Kruis dan weer, uh, weer kan opzetten. Ja. Heb jij uh, verder nog, uh, uh, nu je, je diploma gehaald hebt, ...wil je nog verder met, met, met specialiseren of, of uh, iets gaan doen in het Rode Kruis? Um, nou ja, ik heb een portroongcursus gehaald. En uh, ja, ik wil zeg maar, wel gewoon een beetje kijken wat je eigenlijk allemaal kan doen bij het Rode Kruis. Mm -hmm. En ja, gewoon me uh, zoveel mogelijk inzetten. Ja, die, uh, bij uh, bij hulpverlening, zeg maar, evenementen, hulpverlenen. Ja, verwacht, verwacht het Rode Kruis dat het volgend jaar misschien wat losser wordt dat je wel weer evenementen kan, uh, kan gaan doen. Ja, dat hopen ze. Oh. Hey, uh, de Rode Kruis heeft natuurlijk veel materiaal staan. Hè? Gebeurt daar nu wat mee? Of staat het maar gewoon een beetje stil te staan? Nee. Uh, um, nou, het, ja, het staat wel gewoon allemaal een beetje stil. En uh, de bus, zeg maar, de Rode Kruisbus, uh -huh. die wordt uh, gebruikt. Wel voor coronaritten. Ja, ja dus, uh, en daar zit ook een Rode Kruis chauffeur op. Dus er is, ja. er is nog wel een soort van activiteit, maar dan, uh, dan toch wel heel erg uh, corona gericht. Ja. ja, klopt. Nou, dat is dan weer, uh, weer geregeld. Hey, uh, jij hebt je EHBO-diploma, dus jij mag eigenlijk uh, weer van alles gaan doen. En, mm -hmm. uh, ik hoop dat we volgend jaar weer uh, wat evenementen kunnen gaan, uh, gaan doen. Want dat is ja. natuurlijk voor, voor jou leuk om uh, wat te doen, maar voor de mensen in Zandvoort is het natuurlijk ook hartstikke leuk om... Uh, om eens te kijken hoe dat uh, hoe weer is, evenement in Zandvoort. Want het ligt al heel juist stil. Ja, klopt. Tisha, bedankt voor de uitleg. En ik, uh, ja, ik kan je nog geen plezier wensen in je evenementen... maar in ieder geval heel goed dat je toch voor het Rode Kruis staat... en uh, dat ook de jeugd voor het Rode Kruis werkt. Nou, bedankt. Ja, dankjewel voor het interview. En een prettig weekend. Hetzelfde. Doei, doei. Back on the train oh, Back on the train gang Circumstance beyond our control of breaking the battle Was your part Oh In the wretched life Of a lonely heart Weer terug naar een stukje muziek en uh, als het goed is nemen we zo de telefoon op uh, met uh, Jerry Kramer in uh, de rubriek Hoe is het nu met, Ga gaan we praten met uh, Jerry Kramer. Ik hoor wat, uh, wat telefoonverbindingen gelegd worden en uh, Jerry Kramer is natuurlijk uh, vvd raadlid geweest tot uh, 2018 en wij vragen ons af hoe is het nu met Jerry Kramer. Jerry Kramer, goedemorgen, middag. Ja, goeiemiddag Ben. Ja, een beetje, beetje wennen zoals het programma Goedemorgen heet en het is al goedemiddag. <laughs> ja, uh, en ik, ik verslik me er ook elke keer weer in. Dat, uh, dat begrijp ik. Ik denk, ik, ik hou hem even aan mijn oor, want dan hoor ik je wat beter. Ja, uh, ja het gaat goed. Ja, je bent natuurlijk in 2018 gestopt als VVD-raadslid. Um, ja. Toen zat je toch in de Staten, of nog steeds? Ik heb uh, nog een jaar daarna in de Staten gezeten en dan heb ik vorig jaar uh, ook afscheid genomen. Is, uh, is je hele politieke carrière nou aan de wilgen of uh, hou je even rust? Ik uh, heb uh, in totaal 13 jaar uh, in de politiek gezeten, mm -hmm. 12 jaar in de raad en 7 jaar uh, als uh, statenlid in Noord-Holland. En toen was het eigenlijk wel even belletjes. Even, even <coughs> Nou, op een gegeven moment heb je gewoon... Uh, ja, dan, dan is het ook gewoon weer tijd voor nieuwe mensen. En er gaat toch heel veel tijd ook in, het, uh, in, het, uh, in de politiek uh, zitten. En er zijn ook voldoende andere dingen om te doen. Dus is gewoon uh, leuke dingen en ook om mijn werk. Nou, dat is uh, eigenlijk de brug naar... Uh, hoe is het nu met, uh, met Jerry? Wat doe je nu? Ik uh, werk momenteel uh, bij een aannemer in Amsterdam. En daar doe ik... Uh, voor een afdeling mutatie, Dat is, uh, wij verbouwen zeg maar, woningen die leegkomen, van je huurwoningen voornamelijk. Uh, voor uh, ja, nieuwe badkamers, nieuwe keukens, uh, toiletten, uh, uh, renoveren de woningen. En daarvoor ben ik uh, zeg maar, financieel uh, uh, verantwoordelijk voor een afdeling. Ja, die, uh, de, de renovatiebouw dus. Heb ja. Je, heb je in Amsterdam in de, in de bouwwereld... Uh, ook, ook zie je daar dat daar tekorten zijn? Of, of doen jullie alleen een renovatie van, van vaste projecten? Nou, wij hebben een vaste groep uh, klanten. En uh, ja, dat zijn de, uh, woningbouwverenigingen, dat zijn uh, grote investeringspartijen als uh, een bouw, uh, bouw, uh, bouw, uh, bouwfonds en dat soort dingen die zeg maar uh, weer beheerders onder zich hebben en daar doen wij de woningen van, uh, van verbouwen. Dus het is uh, geheel en al uh, in, in de bouwwereld, renovatiebouw. We horen ook veel van je. Alleen uh, soms kan je het volgens mij toch niet laten om op Facebook het een en ander te plaatsen. Nou, af en toe, uh, ik heb in het begin heb ik me echt uh, stilgehouden. En af en toe zie je wat dingen voorbij komen, zoals afgelopen zomer, dat het hier toch wel een beetje uit de hand uh, liep. Uh, met het overnachten op het strand en de mensen die uh, maar oh, overal ja. gingen wild parkeren. ...toen heb ik wel een fijne bel getrokken. Ja, ik, heb, en, uh, ik, ik heb hier een quote van je. We zijn weer terug bij af. De enige partijen die wat ze van zich laten horen... ...zijn OPZ en GBZ. Wat is toch een zootje momenteel in het dorp? Wat verlangt ze ja. er nou niet? Die durfde de boel wel schoon te vegen. Heb je dat dermate gestoord... ...dat je daarop moest reageren? Ja, want ik vind het gewoon belangrijk. Kijk, in Zandvoort leeft van het toerisme... ...maar je moet wel realiseren... ...dat, ook, dat, dat we ook genoeg inwoners hebben. En als die... Uh, ...daar last van gaan krijgen. Mm -hmm. En uh, we hebben het gezien zeg maar, met de, de verkoop van ballonnetjes aan de boulevard... ...en al, al dat soort, dat soort ja, dingen waar bewoners gewoon niet op zitten te wachten. Uh, nou dan, dan denk ik dat je daar moet op ingrijpen als gemeente. want Anders gaan de mensen die hier wonen die gaan zich tegen dat toerisme keren. Die zien dat dan als een soort van nou, onveilig in hun een, in een woonomgeving... En op dat moment, ja, ik heb dat eerst intern geprobeerd duidelijk te maken. En daar werd nogal lax op gereageerd. En toen uh, maar eventjes een berichtje via de, ja, de zogenoemde sociale media. <laughs> ja, maar ja, ja. Um, er waren natuurlijk veel meer mensen die zich daaraan stoorden. Uh, Vond je het optreden, heb het te lang geduurd voordat Zandvoort opging treden tegen uh, dermate overlast op het strand en op, het, op de boulevard? Want het escaleerde natuurlijk met de vechtpartij uh, in het midden van de boulevard. Ja, het, het, het, nou ja, de berichten vanuit de gemeente waren van nou ja, we gaan kijken wat, wat er aan de hand is eigenlijk. En toen dacht ik, ja, maar dit, dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. We hebben natuurlijk een hele periode gehad dat het stil is geweest. Maar er kwam in een keer de bericht, ja, we hebben een samenwerking met, met de politie in Amsterdam. Ik denk, nou, dat, dat, dat was er al jaren. En dat werd dan in een keer als een, nieuw, een nieuwtje dan naar voren gebracht. Terwijl ik denk, ja, die, die banden hadden gewoon moeten blijven. En daar had gewoon meteen vanaf dag één had daar gewoon hard opgetreden moeten te worden. Ja, dat plan is uh, in, inderdaad in de tijd van uh, burgemeester Meijer uitgevonden. Een grote ja. groep jongeren die in, in Amsterdam op de trein stapten, die werden gespot. Daar werd in Haarlem nog even wat rekening mee gehouden. En mochten ze doorrijden, werden ze in Zandvoort al, uh, al aangesproken van of je doet normaal of je gaat terug. Dus ja. is, is dat plan ergens in een laadje verdwenen of, of, of komt dat weer boven water zomaar? Nou ja, dat, dat, dat weet ik dus niet. Ik heb, uh, ik heb me gewoon verbaasd over van hoe, hoe Lax men reageert en eigenlijk van ja, dit, dit, dit is het dit, dit gaat wel goed. En uh, we moeten eventjes uh, uh, zien hoe, hoe ver het gaat. Hè. En dat, dat, dat is van we kijken wel en we zien wel. Ja, en dat, dat, dat, dat werkt niet. We hebben in het verleden gewoon gezien dat als je dat laat uh, maar zijn gang laat gaan, dat, ja, dat dan grote groepen naar Zandvoort komen om hier eigenlijk gewoon de boel uh, op stelte te zetten. Ja. Nou, en het is alles wat je moet willen als badplaats. Kom je weer negatief in de pers. En uh, kijk, en natuurlijk mijn berichten, dat, dat werkt ook niet echt mee. Maar als je het niet doet, dan, dan blijft het uh, uh, rommelen. En dan denken mensen, ja, gaan we de volgende keer maar niet naar Zandvoort, want uh, ja, dan komt dat uitschot. Ja, nou, die, die, die, die kans loop je wel. Uh, een tijd geleden is ook het, uh, het aantal uh, handhavers aan de kaak gesteld, hè? want die werden voor van alles uitgemaakt terwijl ze er niks aan kunnen doen. Ja. Uh, zie, zie, zie je daar een beetje vooruitgang in komen dat, dat, dat de raad en het college daar wat mee gaat doen? Nou, ik vind het eigenlijk op dit moment vrij pannetjes. Uh, mm. Als je ook, uh, tenminste, we hebben volgende week volgens mij wordt uh, de begroting uh, vastgesteld, in ieder geval dat staat op de agenda. En uh, ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat vandaag ook wat meer politieke uh, figuren die nu, uh, die nu uh, ons vertegenwoordigen wel op de radio zouden zijn om te vertellen van wat ze er voor het komende jaar in petto hebben. Nou, en dat, dat, dat, dat, ja, dat stukje dat, uh, dat mis ik eigenlijk volledig uh, op dit moment. Nou, er zal ongetwijfeld aanstaande dinsdag nog het nodige over gezegd worden met de, met de beschouwingen. Ja. Uh, en dan gaat het natuurlijk ook over geld. Hoeveel geld steek je in, uh, in je handhaving, hoeveel geld steek je in je beveiliging? Uh, nog even... nou ja, maar ik denk dat die discussie ook zeg maar, met de BOA's. Kijk, ik vind dat die, die BOA's, er wordt heel veel van verwacht. Maar die, die mensen die hebben bijna geen middelen. Ja, er is nu wel een discussie landelijk over om ze beter uit te rusten. Maar ja, je hebt gewoon op dat soort momenten, en als je met, uh, zeg maar, met dat volk te maken hebt wat naar zand voorkomt. Ja, dan heb je gewoon een, een politie nodig en in sommige gevallen zelfs ME om gewoon ja. de orde en, en de rust weer terug te laten keren. Ja, nu is uh, het is bekend gegeven dat door de bezuiniging bij de politie de BOA's zijn uitgevonden. Ja. En om dat terug te keren lijkt me uh, heel moeilijk. Maar je zou dus uh, wat meer kunnen investeren in, uh, in, in BOA's bijvoorbeeld. Nou ja, ik zie meer in, in, uh, in op opschalen zeg maar, van, van de politie, ja, van de politie ja, maar... En uh, daar moet gewoon geld van worden gemaakt. Maar dat is ook gewoon een landelijk, uh, landelijk uh, thema. Ja. En dat zie ik ook dat mijn partij, zeg maar, die staat heel voorop met veiligheid. Dat ze daar gewoon in moet gaan investeren. Moet er moet wat meer, wat meer met de vuist op de politietafel geslagen worden. Ja, maar dat ook politie, en dat hebben we vaker gezien. Dat er bijna geen gezag meer voor de politie. Of tenminste respect, laat ik het zo zeggen. Ja, ja dat. Dat is, uh, ja, je kan zeggen dat het de tijd is, maar het is natuurlijk ook zo dat het een, uh, een kwestie van, uh, van opvoeden en beleving is. Jerry, ja. um, je kan wel zeggen dat, uh, dat je het genoeg vindt, maar ik heb toch het idee dat je uh, achterover in je stoel toch een beetje kijkt naar uh, de politiek van Zandvoort. Um, als je dat nu zo bekijkt, hè, en uh, er is nu een nieuw coalitieakkoord voor de laatste twee jaar. Uh, zijn daar punten waar jij uh, veel belang aan hecht? Nou, wat ik vooral belangrijk vind is dat Zandvoort gewoon zelfstandig kan blijven. En uh, we hebben natuurlijk die discussie nog gehad toen ik in de raad zat oh. over die ambtelijke samenwerking fusie uh, met, uh, met Haarlem. Nou, en ik zie, uh, ik zie daar voordelen in, maar ik zie ook een stukje dat, dat, uh, ja, dat het college eigenlijk vleugel land wordt gemaakt. Uh, ze hebben helemaal geen eigen ambtenaren. En als ze dan zeg maar, een, een strijd is zeg maar, over het geld, hè, hoeveel Zandvoort moet betalen aan Haarlem... Mm -hmm. ja, dan mis je gewoon uh, vanuit het Zandvoort uh, de ondersteuning van de raad en het college gewoon een stukje expertise. En um, ik denk dat, dat, dat Haarlem uh, ja, ook op bepaalde punten zich gewoon niet heeft gerealiseerd wat voor gemeente Zandvoort is. Zandvoort is gewoon veel dynamischer dan Haarlem. En toen de tijd ook met, uh, met Gerard Kuipers die dat uh, dossier had... Ja, was, wat is nou zeg maar de, de, de, de dubbel zeg maar, die je hebt met Haarlem, waar je dan de schaalwinst of tenminste de, de winst kan halen. Dat is echt van het economisch belang, bijvoorbeeld halen heeft van Ikea. Ja, de, de, wij, wij hebben totaal verschillende economieën, ook de bevolking uh, is anders. Dus... Dus ja, ik, ik, ik, ik denk dat, dat daar zeg maar, voor, de, voor de politiek wel een uitdaging ligt van hoe je die samenwerking of die fusie op een bepaalde manier vorm nog moet gaan geven. Nou, nou het, is, uh, het, het is ook bekend dat de VVD uh, liefst de, niet de fusie ziet. Uh, toch, nee. uh, toch staat in het coalitieakkoord dat we gaan kijken of het, uh, of het haalbaar is uh, tot uh, 2022. Uh, het standpunt van de VVD zal niet veranderen. Denk ik, gaat, gaat dat dan nog een, een punt worden in uh, 2022? Ja, ik denk, het, ik denk het zeker. Ik denk ook dat het uh, nu gewoon duidelijk wordt. Zeg maar Harlem heeft al aangegeven dat ze niet uitkomen met het geld dat Zandvoort ter beschikking uh, stelt. En we hebben zeg maar voordat we hier aan begonnen, werd uh, de raad geïnformeerd van ja, als we een miljoen extra krijgen hè, vanuit in de eigen organisatie, dan ja. hebben we voldoende uh, ambtelijke capaciteit om Zandvoort zeg maar, te, te kunnen, kunnen runnen. En ik denk dat we nu met Haarlem op weg zijn, dat het gewoon veel duurder uh, aan het worden is. Ja. Nou, denk je dat Zandvoort daar nog extra voor moet, moet gaan betalen? Of dat Zandvoort dan zegt, jongens, dit zijn de afspraken en uh, we houden het zo? Nou ja, dat, dat wordt dus nu de discussie. Daarin heeft de VVD gewoon goed onderhandeld en gezegd van dit is het uh, plafond. Tot mm. hier uh, uh, geven wij gelden voor de andere organisatie. Nou ja, en vervolgens zie je dan nu weer inderdaad een aantal stukken naar voren komen waarin het college dan toch denkt om op een bepaalde manier weer geld extra te kunnen geven aan halen. Maar de VVD gewoon helder zegt: van, Nou, dat hoort dat, dat binnen dat, dat, dat bedrag wat we al geven aan halen. Ja, dat gaat dus dat in... wordt wel een interessante discussie. Ja. Ja, en ja. ook zeg maar welke koers je, je uiteindelijk opgaat. Ja, want de, de Halemse wethouder die, die roept al steeds harder: van het kost me veel te veel geld. Dus dat wordt zeker nog heel veel discussie. Uh, wat vind je van de discussie over de gemeentesecretaris? Ja, ik, kijk, de, de gemeentesecretaris uh, heeft bijna geen positie. Hè. Dus het is dus, dus, dus, dus vanwege de wet dat, uh, dat we een gemeentesecretaris nodig uh, hebben. Uh, maar ja, die is natuurlijk volledig vleugel lam ook. Want die heeft helemaal geen ambtenaren onder zich. Die is als een soort van half adviseur van het college aan de brug met de ambtelijke of tenminste de secretaris in ja, ja. Dus ja, de vraag is of je daar dan ook echt een goed iemand voor, voor kan krijgen. Uh, iemand, ja, je moet wel een uh, gedreven iemand hebben die dat, dat, dat ook wil. Want je, je hebt eigenlijk nauwelijks wat te zeggen. Een, een niet inhoudelijke baan. Nee, en je ziet ook dat, zeg maar, dat veel meer vanuit de ambtelijke organisatie iemand... volgens mij heet dat de dan van Zandvoort... dan ook gaat aanschuiven bij het college in, uh, in Zandvoort. Ja, dat is gewoon, uh, dat is gewoon niet wenselijk. Dan zou die de uh, dubbelfunctie met secretaris kunnen doen? Ja, dat, dat weet ik niet. Want het is, het is voornamelijk de wet die voorschrijft dat elke gemeente een gemeentesecretaris ja. moet hebben. Uh, maar ja, een gemeentesecretaris is de directeur van de organisatie. Ja. Alleen, die gemeentesecretaris in Zandvoort... heeft natuurlijk helemaal geen organisatie ja. onder zich. Ja. Nee. Dus, dus ja, wat, wat is dan zijn functie op dat, op, uh, binnen, binnen, binnen Zandvoort? is dus, ja. dus, je zegt het al, je bent, dan ben je een, een adviseur van, uh, van het college en verder uh, heb het, ja. en het niet zoveel meer om het lijf. Hey, in, uh, in de periode dat jij in de raad zat, hè, werd er nog eens wat overheen, uh, over elkaar heen uh, gebolderd. En uh, nu in, in het uh, nieuwe coalitieakkoord werd afgesproken dat we de bestuurlijke cultuur maar eens uh, moesten bekijken en wat vriendelijker tegen elkaar moesten gaan doen. Dat heeft een klein tijdje geduurd en uh, in de afgelopen raadsvergadering uh, werden er een paar opmerkingen gemaakt, punten van orde. En uiteindelijk uh, besloot de PVDA om uh, een schorsing te vragen om toch over die bestuurscultuur uh, te praten. Wat, wat vind je daarvan? Blijft dat een ding wat maar doordendert? Uh, door nou ja, weet je, ik, ik, kijk, ik, je zit er op een gegeven moment, dat is gewoon een verschil. Ik kijk het nu gewoon van, van een afstand. En als je daarin zit, heb je dat niet eens in de gaten ben. Weet je, je, je, je zit in, in de, de hitte van de strijd ja. uh, maak je soms opmerkingen. En dat komt voor de buitenwereld heel erg uh, hard over. Maar ja, dat, dat, dat soort dingen gebeuren gewoon. En ja, uh, is, ik vind je altijd als je, als je daarna met elkaar nog gewoon een biertje kan doen. Want dat hebben wij echt in onze periode deden we dat ja. gewoon. Dan gingen we naar Kopertje. En dan dronken we met z'n allen een, een, een, een biertje. En dan deden we nog een witte balletje. <laughs> en dan was het ook gewoon klaar. Ja, was dus en dan. Ja, en dan was er natuurlijk altijd weer dat, dat mensen er wat van vonden hoe het dan in die raad ging. Want het ging soms ook echt op een niveau dat je denkt, het zijn een, stel kleuters, er zijn een stel kleuters met elkaar. Maar er zitten wel mensen die allemaal met een bepaalde passie en een bepaalde drijf ook in die gemeenteraad zitten. En dan gebeuren dat soort dingen. En dat kan je proberen uit te bannen. Ik denk zeker met de zandvoortse mentaliteit dat je dat niet gaat lukken en ook niet moet willen. Dat je dat gewoon eventjes uh, dan voor lief uh, moet nemen als er maar gewoon goede besluiten tot stand komen. Ja, dat is uh, sowieso geen makkelijk uh, vrije tijdsbesteding. De, de raad is antwoord, want het zijn tenslotte allemaal vrijwilligers. Niemand is beroeps. Er gaat heel veel nee. tijd in zitten. Nu je in die luie stoel achterover zit hè, en, en, je, en je hoort in zo'n vergadering. Proef je dan dat verschil van ik zit hier op het puntje van mijn stoel en ik zit nou achterover. Nou, ik moet je eigenlijk eerlijk bekennen dat ik vrij weinig de raad uh, volg. <lacht> dus <lacht> en dat ik, ik hoor natuurlijk uh, voldoende, maar uh, echt die raadsvergaderingen volgen. Uh, ja, dat is net wat ik daarnet zei, als je erin zit, dan, uh, dan ben je daar heel erg mee bezig. En dan denk je dat dat het belangrijkste is wat je op dat moment uh, aan mee moet doen. Maar ja, er zijn ook echt voldoende andere leuke dingen. En... Uh, ja, onder andere mijn werk. En daar ben ik gewoon heel erg druk mee. En dan is het soms een beetje vermoeiend om een om aan het raken te horen. Dus ja, dat, daar ben ik gewoon dat, eerlijk in. Dat geeft dus ook aan dat het voor een heleboel mensen die, uh, net als jij nu, gewoon een baan hebben. En die dan s'avonds uh, om acht uur moeten verschijnen in het ratenhuis. En vervolgens om elf uur naar huis gestuurd worden om woensdag terug te komen. Dus daar, ja. daar zit toch wel een hoop druk op maar er zit zeker een druk op en het is kijk als je het goed doet dan heb je gewoon uh, minimaal 20 uur in de week uh, dat je daaraan moet besteden ja, dat... niet alleen maar vergaderen maar je moet stukken lezen uh, je hebt nog wel eens dat bewoners je uh, contacten en allerlei andere nog wij dan als VVD hebben dan ook nog het verenigingsleven eromheen dus dat dat al alles bij elkaar uh, ben je zo 20 uur uh, uur kwijt ja, nou dat... en uh, ja, dat moet je willen. En het, ik, ik, ik zie wel mensen in die raad, en dat was in mijn periode, die daar ook echt gewoon tijd in steken. Maar ik zie er ook een aantal die dat, dat niet doen, die hun stukken ook niet lezen. Ja. En dan komen er dus irritaties. Mm -hmm. En dan worden er soms ook wel eens opmerkingen gemaakt in die raad ja, die niet gepast uh, zijn. Nou ja, dat is dan het gevolg daarvan. Maar het mag best wel eens gezegd worden dat uh, raadsleden uh, veel tijd besteden aan lezen, werken, discussiëren, ja. uh, onderzoeken van een paar dingen. Jerry? Nou ja. Uh, ja, ga je gang. Nee, maar ik zeg, het, het is ook gewoon dat je gewoon nu ook met sociale media... ...mensen ook makkelijk kunnen reageren. En het eigenlijk het respect ook richting die raadsleden... ...die toch eh, ook iedereen vertegenwoordigen... ...er ja, gewoon soms gewoon niet is. Dus het is niet alleen in die raad. Het is ook buiten die raad om dat je soms dingen leest... ...dat je denkt, nou moet dit nou op deze manier? Dus is, dat, is dat een beetje de tijd van de sociale media? Dat iemand die plaatst een opmerking van... Uh... De politie was er weer niet, bijvoorbeeld. En vervolgens je ja. 30 commentaren die uh, voor het 75% geen hout snijden? Ja, nee, maar dat is, het. dat is precies wat je zegt. Hè. En heel veel mensen denken overal maar verstand van te hebben en weten hoe het zit. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Er zit altijd natuurlijk een, een achterliggende reden waarom een keer een politie niet komt of een ja. keer niet kan komen. Dat is, dat is heel makkelijk om op internet uh, maar je mening uh, te ventileren. Zonder eigenlijk te weten van ja, wat, wat er nou uh, echt uh, heeft afgespeeld. Ja, dat is jammer. Maar het, uh, het, ja. het, het is wat het is. En daar zijn we met z'n allen uh, uh, al, uh, al denk ik mee bekend. Nou ja, je moet, moet ermee dealen. Dus, dus je ja, moet sommige je dingen mee. wel op waarde kunnen schatten. Wanneer ja. iemand wel wat zinnig zegt en wanneer iemand niet wat zinnig zegt. Alleen je ziet het niveau soms ook op tv dat mensen naar voren komen. Ja, dat heb ik op Facebook gelezen. Dus het is waar. Ja, dat is waar. Ja. Hey, wat, uh, wat ook waar is... ...is dat je uh, het toch niet helemaal kan laten. Want uh, je wordt bestuurslid van de VVD Haarlem Zandvoort. Ja, ja ik ben woensdag uh, toegetreden tot bestuur. En uh, samen trouwens met nog een andere bekende, Antigriekspoor, Griekspoor... ...die een geweest in uh, Zandvoort. Ja, die, uh, ja, ze woont in Haarlem natuurlijk. Hè? Ja, nog in de tijd uh, dat er nog wel een organisatie uh, onder haar viel... En uh, ja, Het bestuur is uh, uitgebreid met uh, drie leden, waaronder ik uit Zandvoort en twee vanuit Haarlem. En we hebben nu weer een volledig bestuur. afgelopen periode uh, nog bezig gehouden met de koersdocumenten, maar welke uh, richting was we GVD uh, op moeten, voornamelijk als uh, vereniging. Dus van welke activiteiten we moeten organiseren en wat we kunnen doen om nieuwe leden uh, te werven. Want dat is eigenlijk het uh, belangrijkste, dat je dadelijk ook weer voldoende goede mensen hebt om die, uh, in die raad uh, te gaan uh, zitten. Dus uh, dat wil ik de komende periode uh, gaan doen voor de VVD. En dat, het gaat dus inderdaad meer om uh, het supporten van de vereniging als uh, inhoudelijk politiek? Ja, ja. Uh, het bestuur uh, moet eigenlijk niet met uh, de politiek. Ik kan wel vanaf de zijde natuurlijk adviezen uh, geven. Maar wij zijn echt met, vere met de vereniging bezig. Dus dat, dat, ja, dat is een gescheiden... Gescheiden iets. Ik, uh, ja, ik, ik vond het toch wel grappig toen ik dat las. Ik denk, ja, hij, uh, hij kan het toch niet helemaal laten. Maar er is dus een duidelijk verschil tussen uh, het verenigingswerk en het politieke werk. En, en, en dat uh, is toch wel van, is gescheiden. Ja, klopt. Nou, dan, uh, dan gaan we zien hoe uh, deze vereniging zich ontwikkelt. Jerry? Ja, dat, dat is het ook, Ben. En kijk, er, er is natuurlijk weinig animo meer om in de raad te komen. Dus ik hoop echt dat we, dat we voldoende mensen ook hebben voor de volgende periode om uh, namens de VVD uh, in de raad uh, te gaan, uh, gaan zitten. Is, is dat? Gewoon met een go goede lijst komen. Uh, voldoende enthousiasten en ook mensen hebben die wat kunnen en wat willen uh, te vinden. Is, is dat. Uh, uh... Niet alleen een VVD-probleem, maar eigenlijk een landelijk probleem. Dat je heel moeilijk uh, nou, de jeugd, de, de middenklasse kan krijgen om, om zich in te zetten voor, uh, voor zandvoort halen en noem maar een gemeente op. En je zegt het zelf al, het kost je twintig uur. Er moet wel erg gedreven zijn, wil je daarin trappen? Ja, kijk, ja, er zijn altijd mensen die het leuk vinden. Mm -hmm. Alleen, dus het komt natuurlijk een. een, een ja, een tijdsfactor bij. Dus dat, dat je er wel zoveel tijd moet hebben. Om, uh, ja, dan mijn, ik noem het dan altijd maar de hobby, hè, om dat, dat te kunnen, ja. kunnen doen. Ja, Jerry, ontzettend bedankt voor uh, dit gesprek. We weten nu hoe het gaat met Jerry Kramer. Hij uh, doet aan renovatiebouw. Ja. Hij is bestuurslid van de VVD Halen. En uh, geniet van zijn vrije tijd. Dankjewel Ben. Dankjewel Jerry. En nog een uh, fijne uitzending. Ja. En als ik u nog even mag, nog gefeliciteerd met je verjaardag. Volgens mij ben ik een dag te laat. <laughs> <Ja>. <laughs> Volgens mij was je gisteren jarig. Ja, alsnog bedankt. Ja, graag gedaan. Op een prettig weekend. Hoi hoi. Zegt Pim. Dus, dat zal het einde van de plaat wel zijn. Wij gaan praten met uh, Hans Jansen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hans, uh, ik ken jou al, al hele tijd. En als gedreven sportman was jij in de sportwereld actief. En, uh, uh, bij de sportschool op uh, het Venemaplein. Ja. Uh, hoe, hoe komt een, een, een sportman op het idee om makelaar te worden? <laughs> Nou, ik, ik, heb al, ik zit al heel lang in de sport. Ik heb 16 jaar de, de, de sportschool Verenigd van Plein gehad. Ja. En daarvoor al heel lang in Haarlem en Amsterdam. En ik wilde eigenlijk altijd wel makelaar worden. Ik ben ooit een keer in de opleiding begonnen, toen ben ik mee gestopt. Dat is heel wat jaren terug. Ik denk, ja, ik ga het toch een keer oppakken. Dus toen ben ik de afgelopen paar jaar naar school geweest om de, de, de, de opleiding voor makelaar te voltooien. En toen kwam er ook een koper voor mijn sportcentrum. Dus die heb ik toen verkocht aan iemand. En toen ben ik in de makelaar doorgaan. doorgegaan. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Nou, dat is eigenlijk uh, al een, uh, een lang gekoesterde uh, wens. Die uitgekomen is. Hey, um, wat ik me afvroeg, en of jij je dat ook hebt afgevraagd: uh, er zijn in Zandvoort natuurlijk best wel wat makelaars. D dacht je niet dat het te veel waren? Ja, het is misschien inderdaad iets te veel voor het aantal inwoners. wat je hebt inderdaad dat, dat klopt. Maar ja, je moet gewoon proberen de beste te worden en met de gunsten te. ...tegen de gunstige tarieven en gewoon ja, eerlijke mensen omgaan... ...ik denk dat je dan toch moet proberen uiteindelijk de beste te worden. Dat is iets wat mijn, dat is, dat is wel mijn ja. gedachte erover. Ja, nou is uh, uh, Bronfacin natuurlijk niet alleen voor uh, Zandvoort... ...maar ook voor de regio. Hè? Zet je jezelf weg in, in uh, Bloemendaal, Heemstede, Aardenhout. Ja, klopt. Nou, ik, ik heb zelfs een, een boerderij in Ruinerwold... ...en dan nou komt het door iemand die <laughs> in Zandvoort woont. Dus dat is wel heel ver weg, maar... Ja, <laughs> Die heb ik al verkocht. Maar ik, ik merk wel, als je buiten de grenzen gaat zitten, dat je dan toch met heel veel concurrentie andere makelaars doet. En met, ik ga wel op het gesprek vaak, maar mensen kiezen dan toch 9 van de 10 keer een, een, een makelaar uit Haarlem of uit Amsterdam, als daar die woning is. Dus nee. het, het lukt me wel eens, maar het komt niet heel vaak voor. Is het, dat is een beetje in het uh, bewoners eigen, dat je bij de bewoners uh, ook je makelaar zoekt, omdat dat een specialisatie is? Ja, klopt. Ik, ik heb wat huizen, ook nog steeds, ik heb ook een handdoord van hoor dat is geen enkel probleem. Maar mm -hmm. ik, ik merk wel dat mensen toch vaker makelaars kiezen uit die, die plaats of die stad. Dat, dat, dat komt vaak voor. Ja, de, de, de kranten staan de bol van de laatste tijd. Hè. De, iedereen verwachtte dat eigenlijk de huizenmarkt, uh, dat, dat, dat was het al, we, we gingen naar beneden. Niets is minder mm -hmm. waard, uh, de huizen blijven maar stijgen. Hoe, hoe kijk jij als makelaar daar tegenaan? Nou, ik, ik zal je eerlijk zeggen, ik had verwacht dat het helemaal in elkaar zou duiken, maar is, uh, ja, ze blijven hoog er is ook heel veel aanbod op heel veel vraag en weinig aanbod. Dus, ja, je, je ziet vaak prijzen dat is gigantisch, het gaat gewoon ver over de, de vraagprijs heen zelfs, dus, en dat zie ik ook niet, uh, niet snel dalen, hoor. Dus gelukkig blijven de huizenprijzen, nou, gelukkig het, het gaat in ieder geval niet naar iedereen. Laat ik het zo zeggen. Nou, is dat gelukkig of is dat uh, slecht? Um, de, de starters krijgen het natuurlijk steeds moeilijker als je klot, een, even, klot, klot. Een, een huisje van. van, van, van de, de, ...tien jaar geleden ziet, is nou gewoon drie keer zoveel waard. Klopt. Nee, dat is heel triest. Mensen, starters vooral, die, die komen helemaal niet aan de bak... ...omdat het gewoon het huis gewoon veel te duur van als mensen zijn. Maar ja, daar zie ik bijvoorbeeld ook op een... Uh, ...in Noord hebben ze zo'n heel groot terrein... wat nu leeg ligt, hè. Dit is waar vroeger die... Uh, ...ja, die als Winkel zat, zeg maar, dat hele grote terrein. Mm -hmm. Ik denk ook, als je daar bijvoorbeeld van, van, die, van, die, van, die, van die cabins zou maken, weet je... ...van die, van die uh, ja, een beetje containerwoningachtige is mijn idee dan hoor. dan zou je al heel wat jeugd aan, aan het klein huisje kunnen helpen natuurlijk. Dat zou op zich een heel leuk idee zijn. Maar dan moet de gemeente ook een beetje initiatief nemen. En de, en, en de woningcoöperatie natuurlijk. Ja, er zit natuurlijk uh, dat stukjes van de woningbouw. Uh, als je Tot. dat soort ideeën hebt, leg je dat ook bij hun weg? Nee, nog niet. Ik, zit, zit, ja, sinds kort, ik train sinds kort zelf niet bij mijn eigen sportschool, op mijn oudersportschool, maar in, in Noord bij, bij Gina. Ja. En uh, daar kom ik vaak langs een stuk en denk ik, jeetje, man, het is zo'n mooi terrein. Als je gewoon een hele kleine, ja, van, van, van, van, van die containerwoning zou maken voor, voor, voor jeugd, voor Zandvoortse jeugd, dat zou ideaal zijn. Dus sinds kort heb ik dat idee eigenlijk. Maar ik ga er wel iets mee doen. Ik ga het in ieder geval een beetje naar buiten brengen. Dat, dat, dat zit wel in mijn hoofd, ja. nou, Het is ook een, een, een beetje een hot item uh, binnen de Raad, en uh, binnen de Raad van Zandvoort, omdat wij uh, die aantal procenten over uh, sociale woningen enzovoort enzovoort moeten hebben, moet je ook voor starterswoningen hebben. En daar wordt toch redelijk over gesproken. Dus uh, ja. je zou contact op kunnen nemen met een uh, raadslid, denk ik. Ik, ik, ik. Dat ga ik zeker doen. Het kort in mijn hand. zeg ik denk dat ik denk ik... wauw, dat zou toch dat zou een betere oplossing verdienen... zo'n stukje grond. En dat, uh, dus ik ga er zeker mee aan de gang, absoluut. Ja, ja. En nog even over die huizenprijs. Hè? Het, het, het, het gaat de pan uit. En uh, jij zegt zelf al... Met, en met jouw makelaars uh, uh, zeiden dat ook... Want het zou in elkaar storten en het zou naar beneden gaan. Het gaat nu alleen maar omhoog. Bestaat er ooit een plafond? Of is het gewoon uh, wat de gek ervoor geeft? Ik denk, ik denk inderdaad dat de gek ervoor geeft, ja, klopt. Je ziet het huis, maar op een gegeven moment als mensen mij naar een huis gaan kijken en die denken, ja, dat wil ik hebben. Kost wat het kost. Kijk, vaak zeggen tegen klanten: joh, als je een huis gaat kopen, neem nou een bepaald bedrag in je hoofd. Wat je maximaal uit wil geven, ga er niet overheen. Dan kan je later spijt van. En laat je niet gek maken. Maar er zijn mensen die hebben natuurlijk geld genoeg. En die denken, ja, ik wil het huis of het appartement hebben. Kost dat het, het kost, dat ik wil daar wonen. Ja, en die geven daar de hoofdprijs voor. Nee. En dat, dat gaat vaak ver over de, de vraagprijs heen. Nou ja, in de tijd... Uh, dan praat ik over uh, 20, 30 jaar geleden. Toen, uh, toen wij ook nog een huis kochten. Had je een vraagprijs. Ja. En dan ging je gewoon 30, dan ging je 30 25 duizend. ging je eronder zitten. En, mm -hmm. en uiteindelijk kwam daar iets uit. En nu uh, is er een vraagprijs. En de eerste, de beste die, die, vindt, die, die gooit gewoon 10.000 bovenop. Er staat ook wel eens vanaf bij, hè. dat is een. Kun je van, ja, bieden vanaf van op een bepaalde prijs. Dus ja. de zit is helemaal kansloos. En op de vraagprijs zitten is eigenlijk ook wel een beetje kansloos. Dus je komt al verder, op ieder geval boven de vraagprijs, kom je uit. Want het is gewoon heel veel, wat ik zeg, is heel veel uh, vraag en gewoon weinig aanbod. Dan lijkt het me ook moeilijk om als makelaar een, een, een schatting van een woning te maken. Ja, zeker. Nou kijk, een schatting van een woning doe je gewoon do door de prijzen van, van, uh, van referentiepanden, noemen we dat. Dus panden die in die buurt verkocht zijn, daar, daar reken je de gemiddelde meterprijs van uit. En mm -hmm. dat doe je dan maat een aantal meters van dat, dat huis wat je gaat berekenen. En dat is uh, dus die prijs. Maar waar je dan op uitkomt, dat is vaak niet de verkoopprijs. Mensen, wat ik zeg, die gaan er gewoon ver overheen, want die, die willen het huis gewoon hebben. Dus die, uh, die hebben er alles voor over. Ja. Dus je maakt wel een prijs voor een huis, maar het gaat er ver boven gaat het weg. Hoe, hoe is dan de procedure eigenlijk? Want uh, dat blijft maar uh, blijft gaan. Hè? De een zegt, ik doe er vijf op, ik doe er tien op. Uh, heb je dan een eindtijd dat, dat je de biedt tot die datum? Ja, op een gegeven moment maak je een bepaalde datum... Bent, tot... Tot die tijd kunnen mensen dus een bieding uitbrengen. En dat, het wil ook niet zeggen dat degene die het hoogste bord brengt ook het huis krijgt hoor, want het is ook een stukje gunning natuurlijk. Uiteindelijk is de, de, de verkoper die bepaalt wie de, wie, de, wie de nieuwe eigenaar wordt, of wie de koper wordt. En dat kan best iets lager zijn dan het, het, het hoogste bord dat gegeven is, maar ja, de verkoper die het gunt dat dan meer aan die persoon. Ja, dat zit ook en, een beetje... Stel je, een beetje gunning, ja, stel je voor ja. dat mensen geen, geen onbienende voorwaarden hebben, dus dat maakt dan een stukje makkelijker. Dus dan nemen ze vaak genoegen met iets minder geld ja. en dat ze het wat makkelijker kunnen verkopen. Ja. Hey, ik heb nog een laatste vraag. Ja. Uh, jouw telefoonnummer: 023 ja. en dan heel veel zessen. <laughs> ja. <laughs> oh, hoe, hoe kom je daaraan? Nou, ik, ik, toen ik de sportschool nog had, was plein. Toen uh, trainde daar een meisje en die, en die werkte voor KPN. En die, die, ja, die, die handelde zeg maar in bijzondere nummers. Ah. En toen dachten wij: van nou, dat, uh, dat is leuk. Dus toen, uh, toen hebben we dit nummer uitgekozen. Dat, dat, dat, ja, het ging eigenlijk vrij makkelijk: 023 666666. -66 -66 -66. ja. ja. Het het, het heet, nou, het heeft één nadeel. Dat is als kinderen zeg, met hun telefoon thuis spelen. En ze houden hun duimpje zeg maar, op die zes. <laughs> dan stopt het eigenlijk bij tien. En dan word je gebeld door de meest ja, door, door vaak lachende kinderen. Of, dat, dat, dat is het enige nadeel als je allemaal zes hebt. Of allemaal dezelfde nummer, zeg maar. <laughs> ja, ik vond dat komt één, uh, <laughs> weken een uh, maand voor. Maar dan is het ook wel klaar. Ook. Ja, ja. Hans, ik vond het uh, leuk om je, je weer eens gesproken te hebben. En, uh, in de. wederzijds. Het concept, concept als uh, de sportschool houden en nu als, uh, als makelaar. Ja. Veel succes in uh, de grote Dankjewel, ochtend. dankjewel. En jullie met de uitzending, hè? Ja, dankjewel. Ik spreek je later. Okay. Jo, We gaan uh, maar gelijk door naar de agenda. En uh, die heeft nog een paar puntjes. Uh, het, de zandsculpturen die staan nog uh, op diverse locaties. Er zijn zes stuks. En als u er eentje kwijt bent, dan staat die achter het hdmz. Want er staat ook nog een mooie uh, sculptuur. Zoals gezegd, het was geen wedstrijd, maar... U kunt via de Zandse krant nog wel uh, meedoen aan de publieksprijs. En uh, er zit een bon in de Zandse krant, Maak daar gebruik van. En dan kunnen we kijken wie u de mooiste vindt. Zondag aanstaande is de griepprik halen in de Koorverhal. Uh, de meeste mensen hebben een brief gekregen. En daarin staat de tijd dat u kunt komen uh, op letter van alfabet. En een tijd erbij. Uh, kom niet te vroeg, maar kom ook niet te laat. En u hoeft niet op het precies tijdstip te komen. Want dan wordt het sowieso druk. En de volgende... Daarop is dat als u uh, gebrekkig bent met vervoer, u kunt gebruik maken van de belbus. U moet wel even bellen met 023 571 7373. Uh, dan wordt u opgehaald en een ritje kost u 1 euro. Nou ja, alle grote evenementen die zijn er niet. Ik heb nog wel een verhalenmiddag. En die gaat plaatsvinden op 9 november in de Blauwe Tram... En dat is van 14 tot 15.30, dus van twee uur tot half vier. En dat gaat over Pride at the Beach. Roy Dongen neemt u mee in de historie van Pride at the Beach... en alles wat daar mee te maken heeft. Dit was het voor Goedemorgen Zandvoort. Wilt u nog een keer terugluisteren, ga dan naar uitzending gemist... www.zfmzandvoort.nl en vul datum en tijd in. Pim Groof van de Techniek, ontzettend bedankt voor jouw werkzaamheden aan de mengtafel... Cordrayer, bedankt voor de muziek. Gert van Kuik, bedankt voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens u een prettig weekend en tot ziens.